Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. kandidaat voor het lijsttrekkerschap bij de Tweede Kamerverkiezingen in september. zegt dat hij zich erg verheugt op de verkiezingsstrijd. D66 wil volgens hem in Nederland de doorbraak forceren die nodig is om het land vooruit te helpen. Pechtot is voor derde keer lijsttrekker voor zijn partij. Hoewel er dus geen tegenkandidaten zijn, kunnen de D66 leden de komende week toch stemmen.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 Het weer vanavond en vannacht helder en droog, morgen veel zon, wel minder warm dan vandaag en het wordt dan ongeveer 22 graden. Ook zaterdag en zondag veel zon en de temperatuur loopt op tot 24 graden. Dit was het M dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files vanaf 4 kilometer lengte staan op de A10 West naar Zaanstad bij de Coentenol 4 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Ouderijn en knooppunt Lunette 7 door een ongeluk op de A27. A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft Noord 4. A15 vanuit Europoort tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 7. Verderop richting Gorkem bij Sliederrecht 5. A27 naar Almere tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweert 11. Door een ongeluk zijn daar drie rijstroken dicht.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 6.9 is... Zon, Zee, Zandvoort en Zomerheids. Look me hit.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 Can't be true cause Het receptie van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits. Uitje tot me selecta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Gata me liga, mas tá bem balada, quero que te consou, uma madrugada dança, olá, até o som aí gata me liga, mas tá bem balada, quero te com -o so, uma madrugada dança, olá, que hoje vai rolar o t, tê, tchê, tchê, Gustavo Lima e você, Je komt zeker madrugada, dança, brug até o dansen, volar. Aan het showgaaien, the... maar madrugada, dança, wel que hoje vai rolar o komen tchê, naar de brug tchê, tchê, tchê, volar. Dat je vandaag gaat rollen, je je tchê, tchê, tchê, je tchê, je je je je je